Jelle Visser met het NOS-journaal. Waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag... pleit voor een handhaafbaar verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat zei hij in het programma Buitenhof. Daarmee druist de VVD-bestuurder in tegen de lijn van zijn partij. Coalitiepartijen VVD en CDA zeiden eerder tegen zo'n verbod te zijn. Dat zou namelijk niet te handhaven zijn. Steeds meer VVD'ers willen het vuurwerk beperken. Eerder riep burgemeester Van Zanen van Utrecht zijn eigen VVD op... om te mee te werken aan een verbod op vuurwerk voor consumenten. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft de hulpverleners bezocht... die zijn ingezet bij de flatbrand in Arnhem. Daarbij kwamen in de nieuwjaarsnacht een vader en zoon om het leven. Volgens Marcouche zijn de politieagenten, brandweerlieden... en het ambulancepersoneel helden... Waar de meesten van ons instinctief een stap naar achteren zetten... doen zij wel bewust een stap naar voren. Met gevaar voor eigen leven, al dus maar couche. Twee jongens van 12 en 13 jaar... worden verdacht van het veroorzaken van de fatale brand. Ze zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachten. In Noord-Italië, vlakbij de Oostenrijkse grens... is vannacht een auto ingereden... op 17 jonge wintersporttoeristen uit Duitsland. Zes kwamen om het leven. Een onbekend aantal raakte gewond, sommigen ernstig. De politie gaat uit van een ongeluk. De Duitsers, tussen de 20 en 25 jaar... waren in Lutag, in het Arntaal in Zuid-Urol, uitgeweest... en wilden de straat oversteken naar hun vakantieverblijf... toen ze werden aangereden. De bestuurder van de auto, een man van 28, was mogelijk dronken. President Trump heeft gezegd dat hij hard zal terugslaan... als Iran Amerika aanvalt als vergelding voor de dood van een Iraanse generaal. Trump heeft 52 doelen in Iran geselecteerd... Het lichaam van de gedode generaal Soleimani is inmiddels van Irak naar Iran overgebracht. Dinsdag wordt de man begraven. En dan het weer. Het is bewolkt met lokaal kans op wat regen. Vooral in het zuidwesten kan soms ook wat zonnig eh, zon zijn. Het wordt een graad of zeven. Morgen droog met soms wat zon. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De zonbakken van de ANWB. Er staan geen files.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 Dus ook met de volgende plaat. Tony Corsari met Mijn Tante Antoinette. Mijn tante Antoinette is chef der majorette. Met wolken en witselaarsjes aan. Laat zij het stokje spieren je gaan. Al is ze 80 jaar. Toch leed zij de fanfare.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 Slim. Al is ze tachtig jaren, toch leed ze de vader tot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 Het eerst van alles droog en stijf. Voor dames heeft nog mijn verhaal een kleine praktische moral. Wanneer een hemd gauw droog moet zijn... Lieve dames, let even op. Hang ook een lijfje aan de lijn. U hoort de muziek van Wim Zonneveld met Het Wasgoed. En daarvoor hoorde u Annie de Reuver. Met Voor jou pluk ik de sterren.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 Een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens aan de slag zal gaan. Darling, waarom ben je me vergeten? Darling, waarom zei je voor toujours? Darling, ik kan je kussen niet vergeten. En wetenschwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Rote, vier, silen, dorko. Is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het plaatje. Zij slaapt s'nachts op een trijpe, Louis Kijnse canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de sanité. Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezimd, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en rafotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de op En alle oude hoeden van mijn zuster vreet ze op. Holder de holder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinder komt aan.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 La la la la la la la la la al die die La La La La La La La La La La La La La La dode visjes La La La La La La La La La in Amerika Amerika, Amerika, Amerika. La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 Hola oh, Donette, kan je begrijpen. Ik heb een botmesja, Ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera. Tralala. eventjes niezen. Anders wordt het een drama. Een bloederig drama. Ach, bare biertje. Mag je niet kwam. Mag je niet kwam. Geef hey, je vereten. te ik Je hebt er pakketje. Ik ga met de meisje, die liever het heet Betty. Eerst nemen we Fino en IJsicaliano en we gaan naar de kino en we huren een kano ik weet een café met een oude piano links om de hoek bij het meer voor u gaan, daar ga ik dan heen met die liever het alleen en de rubi, Hey heen. Fikaro, Fikaro, Fikaro... Fikaro, Fikaro, Fikaro, Fikaro, Fikaro... Poes, poes, poes, poes, poes, moet je melkje, poes. Fikaro, m'n me mes, m'n me mes. Waar laat ik nou m'n me mes? Zeg, snap je dat nou? M'n me mes, zeg, waar is m'n me mes? Ik raak door die meid, mijn kop steeds kwijt. Oh, niemand de deur uit, niemand de deur uit, niemand de deur uit. Waar is m'n me mes? Hé, hey, Figaro, word nou niet kwaad.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 Give me see, he got me. Yo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 zal alles gaan proberen als ik zeker van je was. Ik ben een meisje... Te praten, op praten los, ze steeds maar weer te zingen. Als ze muziek wordt, dan ben ik niet meer in stand. Dus ga ik mij naar buiten, om daar te lopen fluiten. En eens zal ze wel merken hoeveel ik wel van haar hou. Oh maar ja, oh maar ja, je bent zo muzikaal. Oh maar ja, oh maar ja, je bent een ideaal voor jou. Wil Als ik zeker van je was, oh maar ja, oh maar je ja, bent zo muzikaal. Oh maar ja, oh je ja, bent mijn ideaal. Voor jou wil ik al die robbere noorden oppassen. Geluiden samen proberen als ik zeker van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 I, Calypso I, Calypso ai, Italiano Calypso C, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano Calypso I, Calypso ai, Calypso Italiano Calypso C, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano In de lente trouwde zij Antonio. Jonk Het werd een feest met zang, muziek en vino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 Kalepsos, sì, kalepsos, Siciliano.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 Zandvoerder, Zandvoerder, met Mario Zandvoerder. Zit die op mijn een platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan sluit ik een de rietje en mijn duimpje keren mee. Zit die op mijn duimpje Mijn breng dan voel ik me als een koning, want mijn duiven breng me Ik heb weer duiven zoals voor mijn oorlog, mijn hart is weer netjes en schoon. Ik ben zo trots als een avond, mijn vogels, mijn dochters zijn buiten gewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen dan volg ik een vlucht met plezier. Keren ze stuk voor stuk weer op het plat, dan is klein. Ik ken heb ik vertier. Zit ik op mijn duilje? Dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik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 Zit die kop met een duivenbladje, dan is alles weer oké. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreemd. Breng. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreemd. Breng.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 Zo. Ze was heel mooi. Ja, dat is waar. Yeah. <laughs> Ja, meisjes met rode haren... die kunnen kussen, dat is niet mis. Meisjes met rode haren... Ja, mega grote hit, toen de tijd. Arne Jansen met de meisjes met rode haren...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 En nog veel meer hits, ik hoort je nu het cocktailtrio met Kangaroo Eiland. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, redeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit s'moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt. Hei je Henkje gezien? Zien? Henkie gezien? Nee, maar misschien Tante Stinmi. Hij heeft die Henkie gezien. En met z'n allen al op een kangaroe eiland waar je kangoeroes vindt, zoekt de kangeroe naar de kangaroekind. Ach, wat is dat kind? Snel, nel. Ik sloot mijn ogen en tel. En toen zonder vaak,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 Ik toch zo ongeruus, Pa gooit me zonder excuus truus Als ik zo leeg thuis kom uit huis En met z'n allen al Op een kangeroe eiland Waar je kangeroes vindt Zoekt een kangaroo Naar de kangaroo kind Oh kijk nou weer eens aan Sjaan Wat hij nou weer had gedaan Hij was en de lap die me nou altijd Tussen mijn voeren Gegaan hebben ze allemaal op een kangaroo Nederland, Waar je kangaroes vindt. Gaat de kangaroo-moeder met de kangaroo -kind. Met de kangaroo -kind. Niet een mens hier op aard. Die verleden werd gespaard. In de harde leerschool van het leven...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 Morgen zijn de spoken van het heden, weggepaard bevorderd tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.